In Amstelveen is een dode gevallen toen een sneltram op de achterkant van een bus reed. De klap was zo hard dat een passagier achter in de bus eruit werd geslingerd en tussen de bus en de tram terecht kwam. De passagier overleed ter plekke. Er vielen bij de botsing verder geen gewonden. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur vanavond bij het tramstation Poortwachter in Amstelveen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het vrachtschip dat voor de kust van Nieuw-Zeeland op een rif was gelopen is in tweeën gebroken.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 In Berlijn zijn bij een demonstratie tegen bondspresident Wolf twee mensen gewond geraakt. Bij de ambtswoning kwam het tot schermutselingen tussen de politie en enkele tegenstanders van Wolf. Eén demonstrant is behandeld in het ziekenhuis. De bondspresident is in opspraak geraakt vanwege een omstreden lening en pogingen om publicaties daarover tegen te houden. Het weer vannacht buien, de temperatuur daalt naar zo'n 4 graden. Morgen buien afgewisseld met opklaringen, maximum temperatuur 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm saying I want my face is red I start correcting Dream on.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 van dat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 I'm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 Leven wat met oploopt staat geschetst kan met kleur. Geen hond op zitten wachten, niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten, niet de allerlaatste uiter waar wij al niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil.